3 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. D66-leider Alexander Pechtold wil van premier Rutte weten welke afspraken hij heeft gemaakt met de SGP. Als er een akkoord is met de SGP, moet dat openbaar worden gemaakt, vindt Pechtold. Premier Rutte zegt dat de VVD geen afspraken heeft gemaakt met de SGP. De regeringscoalitie heeft de SGP in de Eerste Kamer nodig om aan een meerderheid te komen.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 Het is wielrenner Leeuwe Westra niet gelukt de etappenkoers Parijs-Nies te winnen. In de afsluitende tijdrit bleef hij net achter de Britse koploper Bradley Wiggins. In het eindklassement kwam Westra acht seconden tekort op Wiggins. In de eredivisie heeft PSV uit bij NAC met 3-1 verloren. In Breda kwam PSV nog wel met 1-0 voor, maar nog in de eerste helft kwam NAC op voorsprong. Beide ploegen eindigden met tien spelers door rode kaarten. Er zijn vanmiddag nog vier wedstrijden. Het weer steeds meer stapelwolken, langs de westkust vrij zonnig, maximum temperatuur 13 graden. Ook morgen veel wolken en vrij zacht, middagtemperatuur dan ruim 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie files op de A4, Haag Amsterdam bij Zoeterwoude 2 kilometer. En bij werkzaamheden op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Heidenoordtunnel 4 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht.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 Kameradje Dolf Janssen zit al 25 jaar in het vak en nog steeds denkt hij dat hij de wereld kan veranderen. Daniel Lohuis schreef liedjes voor Paul de Leeuw, Jenny Arjan en Guus Meebus, maar nu gewoon voor zichzelf. En de wereld van het grote geld, door de ogen van toneelregisseur Johan Doesburg en fotografe Jacqueline Hassink. U ziet het vanavond in Kunsthof TV, iets na 6 uur op Nederland 2.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 Roddy O'Kane comes to Bijna vier minuten over drie, twee uur van langs de lijn. Ja, we zullen we eens beginnen. Uh, Amsterdam, Ajax, RKC, Bas Het Is 1-0 geworden voor Ajax, doelpunt van Jan Vertongen. Nu wil Usbilis van 20 meter schieten, maar laat het over aan Eriksen... die zich dan ook op het laatste moment bedenkt. Dan heeft RKC, nadat het de bal op het middenveld gespeeld... weer voldoende mensen achter de bal om erge onheil te voorkomen. De 1-0 dus, een corner van Jansen, doorgekomen bij de eerste paal. Vertongen duikt op bij de tweede paal en Van Peppen, wat die toch staat te doen... Tegen de paal aan op de lijn. Dan zou je toch verwachten, moet die lijn verdedigen. Maar schrikt van de komst van Vertongen. Deinst zelfs achteruit. En Vertongen tikt de bal bij de tweede paal heel makkelijk binnen. En zo staat na nu 32 minuten. Ajax op 1-0 tegen RKC. NEC tegen die andere kampioenskandidaat. FC Twente, Frank Wilaert. 32 minuten onderweg. Twente schuift... Tikt, doet dat in een laag tempo, zoekt, wacht. En het wachten duurt nu al een half uur. Het wachten, ja, waarop eigenlijk NEC wacht op wat FC Twente gaat bedenken. En NEC verstopt zich intussen niet en de stand 0-0. Gaan we naar de Kuip, Feyenoord, FC Utrecht, Rachna. minuut of 13 nog tot aan de pauze. Het is 1-0 voor Feyenoord, de ploeg die wel domineert en sterker is dan Utrecht. Maar die zichzelf eigenlijk ook weinig kansen creëert. En dus staat het nog altijd 1-0. En Utrecht, ja, Utrecht houdt alleen maar tegen in Rotterdam. Het hockey, Bloemendaal tegen Amsterdam, Geo te groot. Bloemendaal leidt nog steeds uh, 17 minuten gespeeld op dit moment in de eerste helft. Met de kant voor Billy Bakker, maar die gaat er niet in. Stokman staat op zijn plek. Dat was de eerste echte goede mogelijkheid voor Amsterdam. Er is ook nog wel een strafcorner geweest voor Amsterdam. Maar Takema, ik zei het al eerder, is er niet bij. En dan zijn dat soort dingen gewoon niet echt gevaarlijk als Amsterdam hem moet nemen. Robert Tiggers Tig probeerde het, maar dat lukte niet. Het blijft hier dan ook 1-0 voor Bloemendaal. 1979, henging onder telefoon, Blondie. FC Twente stond vorige week rond deze tijd al met 3-0 voor tegen PSV. Maar ja, PSV is geen NEC, Frank Wielaert. Nee, het is duidelijk een iets andere wedstrijd. Uh, toen de spectaculairste wedstrijd van het weekend NEC was toen uh, getuigen. En uh, nam ook deel aan de minst spectaculaire wedstrijd van het weekend uh, uit bij Utrecht. Die wedstrijd eindigde in 0-0. En vandaag is het toch een totaal ander verhaal. Het lijkt een beetje op de wedstrijd in Enschede tussen deze twee ploegen. Daar was NEC in de eerste helft ook voetballend beter. Scoorde het alleen niet. Kreeg het heel weinig kansen. Wel een paar goede kansen om de score te openen. Maar dat deed het uiteindelijk niet. En uiteindelijk won Twente gewoon met 2-0 in Enschede. En dat is misschien ook wel een beetje de voorkennis waar Twente nu op drijft. Hoewel het nu ook uh, een andere uh, trainer heeft. En uh, uh, toch ook die uitwedstrijd speelt. George heeft al een aardige uh, kans gehad. Een goed schot met zijn linker. Hij wachtte er heel erg lang mee op het moment dat iedereen dacht. Nou, misschien gaat hij wel helemaal niet meer uh, op doel schieten. En nam die toch. Uh, Michailov even onder vuur. En uh, de doelman van Twente. Die. Uh, nu heel erg staat te treuzelen om de doeltrap te nemen. Staat een beetje met zijn armen wijd. Een beetje onduidelijk naar wie hij nou precies opmerkingen staat te maken. Te wachten totdat iemand een bal naar hem toe gooit. Ja, dat doet uiteindelijk niemand. En dan moet hij dus maar een bal achter het doel vandaan gaan uh, halen. Uh, Twente is het een beetje de wedstrijd uh, aan het... Uh, ja. Doodmaken zou je bijna kunnen zeggen. Ze halen het tempo er volledig uit in deze eerste helft. En NEC probeert er dan in ieder geval nog iets van te maken. Nu Zeefuik op Schöne. Schöne schieten of passeren. Drie man om hem heen. En dus moet hij eventjes om zijn as draaien. En is het eerste gevaar alweer uit de, de actie verdwenen. Fadoc levert vervolgens in bij Barami. En dan is Ver weg aan de rechterkant voor uh, Twente. Met uh, Fadoc weer tegenover zich. En dan vervolgens Conboy. En daar komt Ver dan uh, wel goed uit. Probeert Shatley te bereiken. En dan ontstaat er een soort gevecht tussen Conboy en Shatley. Dat wint de verdediger van uh, NEC. En dus neemt de, nemen de Nijmegenaren de bal weer over. Ja, NEC heeft wel veel de bal. En als Twente de bal heeft, hebben ze vooral lang de bal. Als NEC de bal heeft, gebeurt er in ieder geval iets. Al leidt het niet echt tot kans. En Twente speelt de bal vooral rondwachtend op dat ene momentje. Na 38 minuten is dat ene momentje er voor beide ploegen nog niet geweest. Ajax dan weer tegen RKC. Bas Tichler. Het is uh, 1-0 nog altijd voor Ajax. Die goal van Vertongen van een minuut of 10 geleden. We zitten 8 minuten voor rust. Aardige kans voor Ajax weer via De Jong zo even. Die uh, goed doorzet. Eerst te maken kreeg met DOSK. Drost. Moet ik zeggen. Die trapte de bal nog wel weg. Maar er kwam nog een soort herkansing voor De Jong op een meter of 20 van het doel. Hij schoot vervolgens maar... De vuisten van Zoet bracht een RKC redding. RKC heeft één grote kans gekregen. Dat was een paar minuten geleden toen Schet van dichtbij net niet voldoende in de buurt van de bal kon glijden om hem achter Vermeer te tikken. Dat zag er dreigend uit meer dan dat het een uh, grote kans was. Als hij hem raakt kan hij er ook maar zo in trouwens. Voor het overige heeft RKC nog weinig van zich laten zien. En dan zit het wel Ajax dat domineert en nog altijd een veel te laag tempo. En dat helpt dus niet om er op deze mooie zonnige letterdag een spektakel van te maken. Vertongende doepen te maken aan de bal staat nu op de helft van de tegenstander. Janssen. Legt het spel naar de linkerkant van het veld. Dan uh, moet Koppers zich inschakelen linksbek. Dan komt de bal uiteindelijk uit bij de man links voorin. Dat is nu Usbilis, omdat hij even geswitcht is met Ebesilio. Usbilis, tegenstander, Martina gezien. Voorzet is uh, niet goed, maar ook niet slecht. Maar wordt even goed weggewerkt door Drost bij de eerste palen. Dan opgevangen door Schet, die halverwege zijn eigen helft nu mag uh, gaan uitverdedigen. Ai, wat een slechte paas buiten het bereik van Duits. Overname weer van Ajax omdat Anita goed blijft opletten. En dan mag Usbilis opnieuw aan de bak. Een schaar. Nog een schaar. Twee man kwijt. Dan gaat hij naar de grond. Blijft toch aan de bal omdat hij weer overeind krabbelt. Dan geeft hij een voorzet die hij vermoedelijk zelf zou omschrijven als een schot op doel. En als hij dat dan doet dan mag ik daarbij zeggen een mislukt schot op doel. Want zoveel stelt dat uiteindelijk niet voor. Hij doet het een beetje struikelend en uiteindelijk gaat de een meten over het doel van Zoet. Het gebeurt allemaal in de slotfase van de eerste helft. Nog zes minuten te gaan. Ajax leidt in een wedstrijd die nog niet veel voorstelt, met 1-0 tegen RKC. Even een doelpuntje halen bij het hockey. Ja, Bloemendaal, Amsterdam, Geert. Ja, want uh, Bloemendaal krijgt wel degelijk loon naar werken. Zij zijn de ploeg die hier gemotiveerd lijkt om in ieder geval die topper tegen Amsterdam te gaan winnen. Om naast Amsterdam te komen aan de kop van de ranglijst. Ze scoorden al na 1 minuut, dat was Hofman. En zojuist Stijn Jolie uit een afgeschoven strafcorner is het 2-0 inmiddels voor Bloemendaal. En gespeeld 24 minuten. Feyenoord, FC Utrecht, Ragnar Niemeijer, snelle 1 ja, daarna is Feyenoord nog altijd de ploeg die de lijnen uitzet. Zojuist bijna 2-0 hoor. Voorzet vanaf de rechterkant van de bek. Leerdam diep op de helft van Utrecht richting de achterlijn. Voorzet en Bakkal een meter of drie voor het doel. Kopt de bal langs de voor Feyenoord verkeerde kant van de paal. Nog een minuut of vijf. In de eerste helft hebben we een fase gezien waarin Utrecht zich wat terug kon vechten in het duel. Wat corners kreeg. En dat heeft allemaal te maken met zwak keeperswerk achterin bij de Rotterdammers van Mulder die onrustig is. Wel Feyenoord nu weer wat aanvalt en daar is Guidetti, daar is ook Fernandez. De kleine kat wordt hij wel genoemd, dat is zijn bijnaam omdat zijn vader de grote kat was. Voormalig international van Paraguay. En hij heeft de bal meegegeven aan Schut. En vervolgens de opbouw met Van der Marel aan de rechterkant bij Utrecht. Lange, diepe bal. Maar Duplan wel in geloofd. En Duplan heeft ook de bal in de buurt van de Hoekvlag. Scoorde twee keer tegen Ajax in de Kuip. En kiest vaak zijn wedstrijden wel uit. Maar Duplan heeft nog weinig laten zien. Zoals eigenlijk heel Utrecht. Utrecht wat de bal wel knap op het middenveld met Van der Marel weer veroverd. Het was hem kwijtgeraakt. En nu denk ik dat er een vrije trap meegegeven wordt aan de overkant. Halverwege de Feyenoordhelft. Ingeef van Nelom. En die bal zal zo meteen voor de goal geslingerd gaan worden. Van Erwin Mulder dus, die bij hoge ballen wat onzeker is geweest... ook een keer een bal in de voeten gespeeld kreeg. Terug hem toen weer het veld inschoot. En daar kon Utrecht bijna schieten op de goal. Ook een matig moment van Mulder. Een minuut of vier, ietsje minder. Zelfs Feyenoord-Utrecht is 1-0. Die vrije trap komt er nu aan, is te kort en wordt verdedigd bij de Rotterdammers. Hoe lang nog in de eerste helft bij NEC Twente, Frank? Uh, daar is nog drie minuten officiële speeltijd. NEC even op de counter. Wil enthousiast achter de bal aan. Kon de bal ook makkelijk halen. Vervolgens een sliding waar uh, hij dacht handig overheen te duikelen. Maar scheidsrechter Luc Wouters, de Belg die hier vandaag de leiding heeft uh, op het veld. Die uh, tuinde daar bepaald niet in. Vond het ook geen zwalbe. Want Wil mag er gewoon uh, mee weglopen zonder dat hij daarvoor een gele kaart krijgt. Wel een hoekschop nu voor uh, NEC. Met Koolwijk daar achter de bal gaat hij uh, indraaien ongetwijfeld. Misschien dat NEC op deze manier dan gevaarlijker kan worden. Want uh, alle dreiging heeft toch niet tot grote kansen geleid. Bal richting de tweede paal. Neergelegd door Vadots. Uh, en dan de tackle. En dan komt er inderdaad toch nog de penalty. Omdat Smofs onderuit uh, gehaald wordt. Natuurlijk bij iedereen bij Twente protesteren. Eerst was er Wil met uh, zijn duikeling. Wat al te enthousiast over het been van een tegenstander. En nu krijgt de Jong Geel voor protesteren. En de frustratie natuurlijk bij de Enschede'ers. Want de bal gaat hoe dan ook op de stip. Scheunen staat al klaar. Alleen is er nog lang geen bal in de buurt. Die uh, moet nog ergens vandaan komen. En vooralsnog lijkt er geen ballenjongen bereid om zijn bal af te staan. Om uiteindelijk een penalty te kunnen nemen. Nu rollen er twee in ieder geval in de richting van Schöne. Terwijl Luc Wouters gewoon uh, zijn administratie bijwerkt. Kunnen wij nog even kijken wat er dan precies gebeurt. Het is uh, volgens mij Brahma die de bal wil wegschieten. En daarbij onderweg. Terwijl Smofs denkt ik ga even uithalen met links. Het been raakt waarmee Smofs wil schieten. Dus de penalty lijkt me volkomen logisch. En de gele kaart vanwege de, protest, vanwege de protesten van de Jong lijkt me ook ja, wel logisch. Nu ligt de bal in ieder geval op de stip, zegt Wouters nog even tegen alle Twente-spelers. Denk erom achter de lijn van het strafschopgebied en gaat daarbij voor Sjeunen staan. Het lijkt me bijzonder irritant voor de strafschopnemer dat de scheidsrechter dat doet. Hij gaat nu wel toestemming geven om de penalty te nemen. Sjeunen oog in oog met Mikhailov. Het heeft heel lang geduurd voordat die bal genomen kan worden, maar het deert deen niet... Hij maakt hem, schiet hem wel in de rechterhoek. Michailov gaat de goede hoek in. Maar Schöne geeft de bal voldoende snelheid mee. En zo staat het. 1 minuut voor de rust. 1-0 voor NEC. En is het qua dreiging in ieder geval zeer zeker verdiend. dat NEC hier een voorsprong pakt. Want Twente moet zijn eerste echte grote kans nog krijgen. Twente op achterstand in Nijmegen. Dankzij de benutte penalty van Schöne. Ajax op voorsprong. Maar voorzichtig, hij was, Tigler. Ja, het is allemaal nog niet uh, zo geweldig wat we te zien krijgen. Een minuutje nog ruim in de eerste helft. Ajax mag een hoekschop gaan nemen. Laten we niet vergeten dat uh, de eerste goal, de enige ook dat dusver van Vertongen in de 26e minuut voortkwam. Uit een hoekschop van Jansen. Toen bij de eerste paal doorgekopt en bij de tweede paal Vertongen. Die de verdediger van RKC te slim af was. Kijken of de Waalwijkers ervan geleerd hebben. Want Jansen legt hem weer, weer bij de eerste paal. En dan wordt hij gekopt door Vertongen. Maar van de lijn gehaald door Van Peppe. Die zijn fout bij de eerste goal dan toch weer een beetje goed maakt om hier... De tweede te voorkomen. Dat had maar zo een doelpunt kunnen zijn. Vertongen sterk in de lucht. Dat weten we natuurlijk al een poosje. Boven iedereen uit. Maar de bal door Van Peppe dus van de lijn gehaald. En in de slotfase van de eerste helft wil Ajax nog wel weer een keer. Maar dan zal de paas van Eriksen beter moeten zijn dan dat hij nu is. Want hij slingert de bal wel het strafschopgebied in. Maar daar kan helemaal niemand bij. Zoet mag een doeltrap gaan nemen. RKC heeft nog één keer op doel geschoten. Dat was in feite een slap rolletje van Meijers... die op de rand van het Amsterdamse strafschopgebied stond... maar de bal zomaar heel zachtjes in de handen van Vermeer tikte. Die heeft dus eigenlijk de keeper van Ajax niet zo ongelooflijk veel te doen gehad. En zo lijkt het van Ajax of de wedstrijd nou goed is of niet... en of de wedstrijd nou leuk is of niet. Best een hele plezierige middag te worden met de nederlaag voor PSV. De achterstand van Twente. In de wetenschap dat Ajax natuurlijk toch bezig is aan een goede serie... met een aantal overwinningen op een rij... waarbij 4-1 plotseling een hele populaire uitslag werd... En Waarbij nog tussendoor gewonnen werd op Old Trafford. Ook, hoewel dat niet het benodigde succes opleverde. Maar Ajax komt langzaam maar zeker toch wel wat beter in zijn veld te zitten. En dat zal de concurrentie zich toch ook realiseren. Mag je aannemen. Martina heeft de bal voor RKC. Aouassar krijgt hem. Dat wil hem natuurlijk niet. Want staat tussen drie tegenstanders in. En speelt uiteindelijk de bal over de zijlijn. Daarbij wordt hij het laatst door een RKC'er geraakt. En mag Ajax gooien. Waar RKC nog denkt dat het mag gooien. Ontstaat er dus voor Ajax nog een beetje ruimte ook. Maar de paas van Eriksen is onzuiver. En wordt dan door de Waalwijkers weer opgepikt. Meijers laat hem liggen voor Van Peppen. Nu komt RKC in de extra tijd van de eerste helft wel met veel mensen. Maar is de paas van Van Peppen niet goed. Wordt hij op het middenveld door Anita onderschept. En zou Ajax nog een keer naar voren mogen lopen. En komt nu ook al de wereld zich... Uh... Daarmee bemoeien al de wereld met hele grote passen nu. Nadat al het strafstopgebied van RKC komt aan de rechterkant uit. Er is een voorzet. De Jong kijkt naar de bal. Wordt weggekopt door Drost en dan opgevangen door Ramos. En dan moet normaal gesproken de eerste helft wel opzitten. Het gejuich op de achtergrond heeft betrekking op de tussenstanden die hier op het scorebord worden getoond. En daar staat inderdaad NEC Twente 1-0. En nou denkt iedereen op de tribune ook, hé, hey, dat zal toch niet? Nou, wie weet. Correct. Oké, okay. 1-0 dus daar in Amsterdam bij Ajax-RKC door de goal van Vertonghen. Inmiddels ook rust in Rotterdam bij Feyenoord FC Utrecht. 1-0 door de goal van Bakral. En zojuist werd het 1-0 bij NEC FC Twente. Ook daar is het rust, de goal gemaakt door Schöne. En dus gaan we praten. Of dus, maar we gaan praten over wielrennen. parijs Nies kende vandaag zijn ontknoping, Joris van den Berg. En die ontknoping was spannend, spannend, spannend. Want onze landgenoot uh, uh, Lieve Westra stond in een hele goede positie. Wij hebben al, dat moet ik eerlijk zeggen, uh, de uitslag gemeld, maar het was spannend, spannend, spannend, hè? Ja, ondanks het feit dat jullie het gras mij voor de voeten hebben weggebaard. <laughs> Daar, ik leg even vier A4'tjes weg nu. Nu ja, ga ik weer verder. Maar het, nee, het was het heel spannend. En, en, en het ging dus om die, uh, die zes rottige seconden... die hij achter stond op uh, Wiggins in het algemeen klassement. 1 Wiggins, twee Westra, drie Valverde. voor de tijdrit. Walwerden op 18 seconden, maar daarvan was al snel duidelijk in de tijdrit... dat hij niet ging meedoen om de eindzegen. En toen kwam Wiggins eraan, of uh, Westra... en die knalde uit de startblokken, had meteen al zijn mond over een rood hoofd en het had een slecht teken kunnen zijn en toen vloekte die zoiets na de helft door de eerste tijdwaarneming en daar dook hij echt een ongelooflijk aantal seconden een halve minuut onder de snelste tijd op dat moment die was van perrault en toen zag het er even heel mooi uit maar het was wachten op wiggins die was twee minuten later gestart en westra en die klokte op dat punt Twee seconden langzamer dan de Vries. Dus het leek er even goed uit te zien. Maar goed, dan was er nog maar een kleine vier kilometer omhoog te fietsen in deze klimtijdrit op de Kolderse. 9,4 kilometer in totaal. En in die laatste vier kilometer die wat makkelijker waren. Ja, gek genoeg. Westra wordt steeds meer een klimmer. Heeft hij weer wat tijd verloren ten opzichte van Wiggins. Waardoor Wiggins zowel de tijdrit wint als het eindklassement in Parijs-Nice. En lieve westra in beide opzichten op de tweede plaats eindigt tweede in Parijs op acht seconden slechts van Bradley Wiggins. Hij zei zojuist, als je me dat van tevoren had gezegd... of in januari of zo, dan had ik meteen mijn handtekening eronder gezet. Westra oogde tevreden, ondanks het feit dat hij net naast de eindzege greep. En hij gaat gewoon verder met zijn seizoen. Hij gaat straks op de kasseien rijden. En dan zegt hij, dan ga ik wat doen voor mijn ploeggenoten... want die hebben nu hard voor me gewerkt en ik ga ze terugbetalen met... Een soort van vriendendienst, straks op de Vlaamse wegen. Mooie man, die lieve Westra, tweede in Parijs-Nice. Toch even nog over die, die, die ploeg, want dat Vacan Soleil... die zullen met een heel tevreden gevoel uh, deze Parijs-Nice verlaten. Uh, de, de mannen van de Rabobank zullen met een iets ander gevoel naar huis gaan, hè? Ja, dat contrast is ontzaggelijk. echt. Uh, Vakant Soleil DCM wint de openingstijdrit met Larsson. Daarna pakken ze even de bergtrui met Thomas de Gent. Schuiven ze Westra naar voren in de rangschikking. Vervolgens pakt Veugelen de bergtrui en schrijft hij ook dat klassement op zijn naam. Wint Westra bovenop Mande en knalt hij door naar de tweede plaats in de klassement. En daar blijft hij ook staan. En hij grijpt maar net naast de eindzegen. En Rabobank miste de slag in het begin. Van Winden zat daar toen nog wel even bij. Maar die viel, dat moeten we en blijven ook even noemen. Daarna was het kommer en kwel. Werd mollen maar ziek. Zaten ze vrijwel nooit in de goede ontsnapping. Op die ene dag na, dat was de dag van Luis Leon Sanchez in Cisteron. Daar zegevierde hij en redde hij. En dat deed hij vorig jaar in de Ronde van Frankrijk ook. De meubelen, zoals dat heet, voor de Rabobank ploeg. Die dit seizoen echt veel minder dreef is dan vorig jaar rond dit tijdstip het geval was. Dus je weet het niet, want vorig jaar kwam er een wat magere zomer achteraan. En dit jaar, ja, het is afwachten. Maar voorlopig is het contrast echt enorm. Ook als je nog eens kijkt naar Tireno Adriatico. Want ook daarin zijn de mannen van vakantse DCM erg goed opdreef. Ik ga je danken voor dit moment. En wielrennen is eigenlijk pas net begonnen dit seizoen. Joors van der Berg. Zo meteen de reactie van Fred Rutte na de 3-1-nederlaag in Breda tegen NAC. Nu eerst even naar het hockey. Het stond 2-0 voor Bloemendaal tegen Amsterdam, Geert. Nummer 88 heeft hij op zijn rug staan. Dat zijn de cijfers die het meeste lijken op zijn initiale Billy Bakker. Hij zorgt drie minuten voor de rust voor 2-1. Amsterdam is weer iets dichterbij gekomen bij Bloemendaal. Maar het is nog wel op weg naar die rust 2-1 voor Bloemendaal. Dan gaan we weer naar Sebastian Timmerman, naar het schaatsen wereldbeker. Met de ploegenachtervolging, dat onderdeel dat soms heel goed gaat bij Nederland. Vooral in wereldbekers, soms ook absoluut niet goed gaat. Bijvoorbeeld tijdens Olympische Spelen, vorig jaar trouwens ook. Bij de WK afstanden niet, toen Nederland derde werd achter Amerika en Canada. En waar het nu op de baan ook niet eventjes en niet helemaal lekker loopt... bij dit Nederlandse drietal Jan Blokhuis, Douwe de Vries en Koen Verwij. En die laatste moest toen hij in de bocht van kop afkwam en terug aan wilde sluiten achteraan. Even helemaal omhoog komen, omdat Douwe de Vries zo te zien... De minste is van de drie. Hij leidt nu het Nederlandse drietal. Blokhuizen zit in tweede positie. Koveren wij in derde positie. Maar die moest net inhouden. Dus om niet tegen Blokhuizen aan te rijden. Nederland is wel, als ik tenminste de tijdwaarneming mag geloven. Veel sneller dan Amerika was. Amerika won de heat hiervoor. Rijden maar vier landen mee in de wereldbekerfinale. In 3:45, 345-44. Maar de tijdwaarneming is zo nu en dan een zootje hier in Berlijn. Dat gebeurt wel vaker. Tot nu toe ging het dit weekend bij de individuele afstanden nog redelijk goed. Maar bij deze ploegenachtervolging eh, na die eerste rit, ging het alle kanten op. Maar goed, als ik de tijdverneming moet geloven... is Nederland 1,7 seconden voor. Eh, ligt Nederland 1,7 seconden voor op Amerika bij het ingaan van de laatste ronde. En is Nederland dus op weg om deze laatste wereldbekerwedstrijd te winnen. Nederland won er al twee van de drie. En dan zou de overwinning hier ook gelijk betekenen... dat het wereldbeker eindklassement wordt gewonnen. De laatste bocht, Jan Blokhuizen aan de leiding. wordt de Vries in tweede positie. Koevenwij in derde positie. De Koreanen komen nog behoorlijk terug aan de overzijde, maar de winst gaat uiteindelijk toch nipt naar Nederland. 3-43-86 is de winnende tijd. Korea wordt tweede, Amerika derde en Duitsland vierde. En dat betekent dat Nederland ook de eindzee gepakt in de wereldbeker van de ploegenachtervolging. Het is rust bij de hockeytopper tussen Bloemendaal en Amsterdam. 2-1 staat het aan voor Bloemendaal. Maar eerst Fred Rutte. Hij verloor dus met PSV in Breda met 3-1 van Nak. Bij de rust stond het nog 2-1. PSV kwam wel een snelle voorsprong door een goal van al na vijf minuten. 1-1 werd het ook Kolk, 2-1 Lulling en na de rust 3-1 Kolks. Er waren rode kaarten voor Manolev, na twee keer geel. En voor Schilder van Nak. Ja, Fred Rutte, wat betekent dat deze, uh, nederlaag, deze nieuwe nederlaag... na eerder tegen FC Twente en Valencia? Joep Scheuder in gesprek met de PSV-trainer. Dit moet ook voor jou een dramatische week zijn in jouw carrière. Ja, dit uh, maak ik liever niet mee. Uh, en, en bedoel, ja, dat is een hele vervelende week. Er, er zit nu uh, sowieso zit heel veel emotie op en dat is ik Denk ik ook normaal, uh, van mijzelf en uh, van alles en iedereen. En, uh, ja, dit, dit, dit had ik eerlijk gezegd niet verwacht. nee Omdat de afgelopen, week het ook niet zo, hè, de afgelopen wedstrijd ook niet zo goed ging. Laten we zeggen, even met de defensie bijvoorbeeld. Had je dan nu gedacht dat het wel beter ging? Nou ja, de, de, de beleving. Anders ga je niet naar zo'n wedstrijd toe. ga je je heen om, uh, om een goed resultaat te halen. En als het resultaat er dan niet is... Ja, dan weten we allemaal, iedereen weet van, uh, van de situatie af... En, uh, ja, daarom, is, daarom is het nu heel moeilijk om voor mij. Uh, nee, maar iets, in ieder geval welke vormen van, uh, van commentaar ik nu ook geef, dat wordt, kan altijd uh, in, in, in een verschillende. Uh, ja, dat kan een verschillende lading zijn. En ik denk dat het beste is, ja, ik hoop dat jullie er respect voor hebben dat ik uh, dat nu niet al te veel zeg. Nou, je bent wel een man van eer. Ik kan zo gezien. Je kan ook zeggen van ik hou nu echt de eer aan mezelf. 13 tegen de in drie nee, wedstrijden. Dit moet ik niet meer doen. Dit is niet Fred Rutte waardig. Nee, maar je kan, je kan nu niet van mij verwachten dat ik nu dat soort dingen ga roepen. Of welke dingen dan ook. Ik denk dat het heel normaal is dat ik uh, ja, dat, dat, in ieder geval dat ik dat soort uitspraken nu niet ga doen. Heb je wel het idee, als je het veld ziet, vooral de tweede helft, de wedstrijd... dat de situatie uitzichtloos is? Het lijkt een soort wet van Murphy, er is wel goede wil. Maar ja, het is niet om aan te zien, het lukt niet meer... bij PSV de kopjes gaan omlaag. Heb je ook het idee dat je denkt, hoe moet ik dit als trainer ooit nog om kunnen buigen? Ja, met, met, met dit soort situaties en alle, alle moeilijkste situaties zijn dat... En, uh... Nogmaals, ik, ik, alles wat ik, wat ik nu heel veel daarover ga zeggen. Ik denk niet dat ik dat. Uh... Dat wil je niet doen. Nee, dat wil, A, dat wil ik niet doen. En, en B, ik ben zo emotioneel. En uh, dan vraag... is het beter om, om niks te zeggen. Maar de vraag was toch: heb jij zelf het idee dat jij. in staat bent om dit nog om te buigen? Ja. Dat is een essentiële vraag. Ja, ik wil. Ik wil uh, zoals ik het voor de wedstrijd ook al heb gezegd. Uh, is namelijk. Uh, moet, moet je dat eerst laten bezinken? En dat is denk ik het meest heldere wat ik nu kan zeggen. En voor de rest kan ik verder daar absoluut geen commentaar meer opgeven. Kun je straks met Marcel Brands praten? Nee, nogmaals, ik kan daar nu uh, verder... op dit moment kan ik daar geen enkel commentaar op geven En ik hoop dat jullie daar respect voor hebben. Dan nog twee vragen over de wedstrijd. Of één vraag eigenlijk. Manolev krijgt zijn tweede geel, rood. Daarvoor liet je Hutchinson uh, al warm lopen. Had je het idee van... had ik Hutchinson alvast maar gebracht? Nee, want ik bedoel... de hele situatie daarvoor kwam hij, uh, kwam hij gewoon weer normaal in de wedstrijd... En,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 Fred Rutte vertelde dat aan Joep Schreuder. Wordt ongetwijfeld vervolgd. We gaan nog even hebben over de WK Shorttrack. Want bij die wereldkampioenschappen in Shanghai pakten de Nederlandse mannen de aflossingsploeg. Een zilveren medaille. Shinky Knecht, Kerstholt, Daan Breusma en Freek van der Wart moesten alleen titelverdediger Canada voor laten gaan. Hoort bondscoach Jeroen Otter met name over de spannende slotfase van de race? Shinky Knecht moet de laatste twee ronden rijden vanuit derde, derde plaats. En dat doet hij uh, voortrekkelijk. Hij geeft uh, echt uh, vol gas. En hij weet het op de, op de finish, uh, nou ja, uh, weet hij de Koreanen te passeren. En op dat moment winnen we zilver. Uh, Zo'n 500 achter de Canadezen en 3000 uh, uh, voor de Koreanen. Zo uh, voor een prachtige medaille dus. En voor die shortrekkers tellen slechts een paar toernooien... zoals het EK, het Europees Kampioenschap en natuurlijk het WK. En deze medaille, deze aflossingsmedaille... is voor Bonskotje Otter dan ook een kroon op het werk. Ja, en als je dat dan kan, kan afsluiten met een zilveren medaille. Vorig jaar hadden de dames zilver en die lagen er uh, vrijdag vroegtijdig uit. En uh, ja, nu hebben de mannen zilver. Dus dat is, dat is prachtig. Maar het betekent ook dat we gewoon met uh, nou ja, twee acties die.. Uh... Die uh, in, in het verleden vaak uh, goud en zilver verdeeld hebben op de Olympische Spelen. en op de wereldkampioenschappen. dat we daar uh, ons heel mooi in, in kunnen mengen. In kunnen mengen, want een van die landen. die natuurlijk altijd meedoet met goud in shortwekkings. is Korea. En dat geeft Otter een geweldig gevoel. dat Nederland er tot twee keer toe nu in geslaagd is. om de Koreanen voor te blijven. <laughs> dat geeft zeker een, een, een topgevoel. Daar ben ik ook heel eerlijk om te zeggen van. Uh, doe je dit soort wedstrijden uh, tien maal. dan. Uh... Zal je ze niet altijd achter je houden, want daar zijn de verschillen gewoon veel te klein voor. En de, de kwaliteit van de rijders uh, ontloopt elkaar heel weinig. De Koreaanse rijders hebben meer ervaring in finales. Uh, wij hebben dat niet. Misschien gaan we daardoor ook op een iets andere manier zo'n finale in. Maar het, ja, het feit blijft dat het prachtig is dat je met de met, met grote uit, uit onze sport de strijd aan kan gaan voor, voor goud, zilver en brons. Al dus dus bondscoach Jeroen Otter, die zelf overigens deel uitmaakte van de ploeg... die de laatste keer erin slaagde om een medaille te halen op een WK als short Track, de aflossingsploeg. Wij hebben het dan over 1990. Radio 1, het NOS Journaal. Half vier, Jeroen Chepkema. D66-leider Alexander Pechtold wil van premier Rutte weten... welke afspraken hij heeft gemaakt met de SGP. Op het congres van de SGP-jongerenorganisatie zei Rutte gisteren... dat hij blij is dat voor de SGP geldt afspraak is afspraak. Als er echt afspraken zijn, wil Pechtold dat Rutte... die dinsdag in de Tweede Kamer openbaar maakt. In de Afghaanse provincie Kandahar heeft een Amerikaanse militair... die door het lint ging een bloedbad aangericht. Hij verliet s'nachts zijn basis en schoot in verschillende huizen mensen dood...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 Topman Peter Wenning van ASML waarschuwt dat het fundamenteel onderzoek in Nederland in het gedrang komt. In Buitenhof zei hij dat het kabinet voorzichtig moet zijn met bezuiniging op dat gebied. Omdat dan de pijler onder de toekomstige economische groei wordt weggehaald. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie viel op de A29. Vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Bij de Tunnel vier kilometer door werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Sportradio NOS Oké. het vervolg van de wedstrijden die momenteel bezig zijn. NXC, FC Twente, Ajax, RKC en Feyenoord Utrecht. Allemaal staan ze op 1-0. Charlie Davis heeft tijdens de Wereldbekerfinale in Berlijn zijn vierde overwinning op de 1000 meter op een rij geboekt. Amerikaan bleef Kjeld Nuis net voor 12 honderdste van de seconde. Jeroen Stekelenburg sprak na die race met Nuis. Ja, ben je nou tevreden of bouw dat je weer tweede bent? Ik bouw dat ik tweede ben. Ja, het zal de zoveelste keer op zo'n klein uh, verschil dat je het nou uh, net laat liggen. En... Ik had een missertje bij de start. Ik dacht, nou, daar, daar lig ik, maar ik pakte het redelijk goed en toen ging ik wel, ja, wel lekker door. Alleen, nou, over de streep dacht ik, nou, het zal er wel om hangen. Dan duikt hij er weer net onderdoor. Dat ja, is gewoon pech. Dat was het eerste wat ik dacht, was al balen hoor. Nou, je zei even, ik laat het liggen. Heb je dat gevoel echt? Dat jij het laat liggen, niet dat Davis het wint? Nou, als ik die misslag niet had gehad, dan schuld je toch eventjes in je opening. Dan ga je net even wat lekker de eerste ronde in, maar nou, zoveel zal het niet schelen, maar misschien net dit stukje. 2 op de 1000, 2 op de 1500, dat, dat geeft wel een hoop vertrouwen richting over twee weken, denk ik. Ja, zeker. Straks dus daar twee keer tweede pak misschien iets meer blij, maar nee, ik ga gewoon een stapje hoger en ga mijn uiterste best doen om daar wel te winnen. Je moet oppassen, we hebben een aantal van die Nederlanders die hebben de naam eeuwige tweede. Dat is niet iets wat je wil, denk ik. daar nou, ben, ben ik niet mee bezig, nee. Ik, uh... Ik probeer altijd te winnen, alleen uh, ja, ik doe maar als de best. En, uh, ooit zou ik misschien uh, achter elkaar winnen, maar uh, ik ben nu hard aan het werk om af en toe eens eentje te winnen. Ter geruststelling, je bent wel ergens eerst in geworden in het overall-klassement. Dat is toch de mooiste prijs die er is? Het overall-klassement, alle afstanden bij elkaar op een hoop gegooid. Grabbelton, punten per afstand en dan ben je eerst. Per, per afstand krijg je allemaal punten. Ik heb de 1500 en de 1000 gereden. Over het hele seizoen heb ik het hoogste aantal punten behaald. Dus, uh, ja, ik ben over alle afstanden ben ik nu de, de snelste. Maar zegt dat jou iets? Nee, maar ik vind het wel een hele leuke prijs. Het is, wel, uh, het is een soort ja, allrounder binnen de, binnen de World Cup, zeg maar. Ja, best leuk. Hoop geld en een scooter. Yes. ja. Dat ja, is leuk, misschien voor mijn vader. <laughs> nu toewerken naar Herenveen. Ga je nog iets speciaals doen of is dat deze vorm vast proberen te houden? Ja, deze vorm vast proberen te houden. Niet te veel meer doen. Gewoon uh, technisch zorgen dat het uh, perfect is. En dat ik met een zeker gevoel daar aan de start sta. Ja. En dan te, één in plaats van twee. En dan één in plaats van twee. Ja, ga ik mijn uiterste best voor doen. Kjeld naar huis met een scooter voor zijn vader. Ja. ja. Mooi hè, schaatsen. We gaan eens even naar een sport waar wat andere getallen over het algemeen gelden. NEC Twente, want dan krijg je al op je 11 dat je goed bent. Frank Wielaert. <laughs> en de belangrijkste getallen die tellen zijn de 1-0... E in het voordeel van NEC in deze wedstrijd. Na de rust, twee ongewijzigde ploegen... En uh, NEC dat nu mag verwachten in ieder geval dat Twente zal spelen op de manier zoals NEC dat deed voor de rust. Een stuk directer in de richting van uh, Luc de Jong in plaats van dat uh, eeuwige rondtikken wat van uh, voor de rust. Nu de bal wel even breed van Bengtson naar uh, Wischerof. Kunnen we rustig verwachten dat die bal weer teruggaat naar Bengtson. En intussen schuift Twente rustig op richting de helft. Van NEC, daar waar de Nijmegenaren staan te wachten. En uh, dat eigenlijk ook al deden in de eerste helft. En Twente vond geen gaatje. Deed ook niet heel erg veel moeite om dat gaatje uiteindelijk te winnen. Te uh, Zevuik kegelt uh, de wiskrof ondersteboven. Maar de bal is dan al lang weer weg. Dus vindt scheidsrechter uh, Wouters het uh, al lang goed. Uh, vooral ook omdat FC Twente gewoon in balbezit blijft. En nu de ingooi mag nemen halverwege de helft van uh, NEC... De bal de diepte ingegooid richting Bayrami. Bayrami gaat dan natuurlijk Selezi opzoeken. Mag je verwachten. Dat doet hij uiteindelijk niet. Wil de bal er langs slingeren. Dat lukt hem niet. Houdt wel de bal in de ploeg. En dus uh, terug even naar Cornelis. Wiskrof, ingeschoven nu. Dan maar hij met de paas. Alleen zijn paas mist iedere juiste richting. Gaat hoog over het doel. Van Babels heen. Babels heeft nog geen bijzonderheid hoeven te verrichten in deze wedstrijd om uh, zijn doel schoon te houden. En kan nu gewoon rustig de doeltrap gaan nemen. De Hongaarse doelman die dus uh, bijgetekend heeft bij NEC. En ook volgend jaar hier nog onder de lat staat. 48 minuten zijn we onderweg. Twente staat achter in Nijmegen tegen NEC 1-0. Ook de tweede helft is weer begonnen in Amsterdam. Ajax, RKC maar 1-0. Dus iedereen matig tevreden was. Ja, dat het geen leuke eerste helft was, waarin Ajax wel sterker was. Er is ook niets af te dingen op de voorsprong, maar heel goed was het allemaal niet. Heel spectaculair was het ook niet. Stans bij RKC in de ploeg gekomen. De man die eruit gegaan is, is Sander Duits. en RKC heeft de bal. Het zal dus ook wel wat gaan proberen, want ja, 1-0 is dan ook maar 1-0. Terwijl al de wereld nu achter een bal aan moet en zich moet ontdoen bovendien van een van de aanvallers van RKC die doorgelopen was. Maar komen het allemaal niet aan de pas. Opening naar de andere kant van het veld. dan zou er bij koppers logischerwijs een klein beetje ruimte moeten liggen. Die nu de middenlijn oversteekt en dan aan de linkerkant wel hoopt dat de Usbilis start. Maar Usbilis doet dat eigenlijk niet. Komt naar de bal toe, krijgt hem. Gaat dan volgens wel op snelheid zijn tegenstander voorbij. Vanaf de linkerkant blijft op de been, maar moet dan op het laatste moment toch zijn meerdere in Martina erkennen. Die goed mee blijft lopen en op het laatste moment nog zijn voet tegen de bal zet. Zo mag RKC dat de bal terug heeft gekregen weer gaan uitverdedigen. En komt er een paas naar Janssen. Die van de bal wordt gezet door de verdedigende. Het verdedigende deel van het Ajax-elftal. De bal gaat terug naar Vermeer en wordt dan opgevangen weer door Anita. En opnieuw aan de linkerkant probeert Ajax te bouwen met Jansen. Weinig beweging, eigenlijk geen beweging. Ebesilio loert op zijn kans aan de andere kant van het veld. Die speelt nu eigenlijk vrij structureel vanaf de rechterkant. Begon op de andere vleugel. De bal terug naar een doelpunten doelpunt te maken. ...die dus uh, zeer alert reageerde bij het binnentikken van de bal. Maar we gaan eens kijken wat er gebeurt in Nijmegen. Worden ze in Amsterdam nog blij, Frank? Ik denk dat ze in Amsterdam uh, bijzonder gelukkig worden van de treffer van Conboy... ...na een vrije trap van Kolwijk. Genomen vanaf de rechterkant indraaiend richting de eerste paal. Ik weet niet precies wie er daar voorbij liep aan de bal... ...maar Conboy was het zeer zeker niet. Die kop bij de eerste paal binnen, Michailov kansloos. En NEC brengt Twente vandaag bijzonder in de problemen bij... Uh, deze wedstrijd in de Goffert. Conboy is uiteindelijk de man die de bal als laatste raakt. Het is Vadoc die de bal langs zijn hoofd ziet gaan. En Conboy, terwijl hij in de dekking staat... krijgt hij nog net de buitenkant van zijn linkervoet tegen de bal aan. En daarmee laat hij Michailov kansloos. Twente in de problemen in de Goffert. Want 2-0 achter tegen NEC. Bas. Ja, nou ja, de mensen die een radiootje mee hebben genomen in Amsterdam... die zijn ongelooflijk gelukkig, denk ik. En de rest zal dat al straks... Via het grote scorebord wel zien, want daar worden de tussenstanden op getoond. Maar in Amsterdam vinden ze dit uiteraard, dat begrijp je. Bijzonder goed nieuws. Na 47,5 minuut is het in Amsterdam door een goal van Jan Vertongen. Er het 1-0 voor Ajax tegen RKC. En kijken wij eigenlijk al een minuutje naar een blessurebehandeling van Aaron Meijers. Die geblesseerd is geraakt aan de knie. Maar, en dat is goed goede nieuws, voor RKC weer overeind wordt geholpen. Ja, gaan wij maar eens even naar Feyenoord. Ook kampioenskandidaten, dus ook daar zullen ze blij zijn met die tussenstand in Nijmegen. Tegen Utrecht Spelers vanmiddag. Graag ja, ze kunnen over Ajax heen. Het is 1-0 voor Feyenoord. Zou een puntje verschil dan zijn in het voordeel van Feyenoord. Maar 1-0, Bas zei het ook al. 1-0 is maar 1-0. En Schaken verliest bovendien de bal van de Madel halverwege de Utrecht-helft aan de rechterkant. Utrecht leeft nog altijd met deze 1-0 op het bord. En uh, zal toch op zoek moeten gaan naar een gelijkmaker. Azade, combinatie met Duplan. Utrecht wil richting de middenlijn. Goed storen van Bakal, de doelpuntenmaker, uh, met zijn rebound. Na het schot van Klaas hier al na vijf minuten. u wel nu met El Amadi en Duplan. En Duplan gaat eens dus even verhaal halen. Ik kreeg uh, zelf al geel in deze wedstrijd. El Amadi lijkt uh, daaraan te ontsnappen, of toch niet? Bakal heeft ook een gele kaart gekregen aan het einde van de eerste helft. betekent dat hij volgende week... Geschorst is in die prachtige wedstrijd twente Fijnhoort daar in Enschede. En nu blijven de kaarten bij uh, scheidsrechter Van Boekel op zak. Feyenoord mag een vrije trap gaan nemen, dat wel een meter of uh, vijf. Over de middenlijn aan de linkerkant uh, van het veld. Melom staat daar achter de bal. Er is trouwens uh, voor de rest niet gewisseld in de rust. En het nog altijd dus de eenzame spits aan de kant van de ploeg van Jan Wouters FC Utrecht. Daar is uh, de vrije trap. Terug naar... Uh, de man aan de linkerkant, Nelom, krijgt hem van Martins in. Die bal was even achteruit gegaan. Inmiddels bijna op de rand van het Utrecht strafschopgebied. Guidetti laat de bal lopen. Cabral vangt op aan de linkerflank. Zoekt het u wel met Van der Marel. Is er dan voorbij, denk ik. Ja, ik kan een voorzet geven, maar tot bij Roberto Fernandes. Dat is de doelman van FC Utrecht die eigenlijk niet heel veel te doen heeft gehad. Een grote kans gezien, een kopbal van Bakal. dat had het 2-0 kunnen zijn. Maar Feyenoord zou de angel uit deze wedstrijd halen door er nog één doelpunt bij te maken. En op basis van het spelspel, op basis van de krachtverhoudingen zou dat uh, wel verdiend zijn. We zitten in minuut 53, Feyenoord-Utrecht 1-0. Krijg van mij de ruststanden bij het hockey. Laren oranje-zwart 0-1, Rotterdam-Kampong 1-2, Scharweide-HGC 0-3, hurley SJC 2-1... Um, Den Bos tegen Pinoquet 1-2 en Gerard de Groot kijkt naar Bloemendaal tegen Amsterdam. Rust dan 2-1 Gerard. Ja, die staat er nog steeds op het bord, die ruststand. Het is vijf minuten gespeeld in de tweede helft. En ik ben ervan overtuigd dat Taco van der Honnot de coach van Amsterdam... de eerste wedstrijd van dit seizoen aangehaald zou hebben. Toen stond Bloemendaal immers in het Stadium. met 3-0 liefst voor. Maar won Amsterdam uiteindelijk met 5-4. En je kan je voorstellen dat in de rust, als de mannen bij elkaar zitten... dat dan van der Honert zegt van... weten jullie nog jongens toen we met 3-0 achterstonden... en uiteindelijk met 5-4 wonnen van Bloemendaal. Dat gaan we vandaag ook doen. En nu is het verschil... Maar één doelpuntje. Is kijken of dat allemaal gaat lukken in die tweede helft. Waarin Amsterdam dus nog steeds op dit moment achter staat met 2-1. Kijken of het gaat lukken om Bloemendaal in ieder geval voorbij te komen. Is FC Twente al begonnen aan de race tegen NEC, Frank Wielaert? Die kan nu beginnen bij de uh, verre paal als De Jong de bal inschiet. Maar Babels daarop rekende en de bal uit de hoek ranselt. En nu heel hard de diepte injaagt omdat Twente met z'n allen naar voren is gelopen. Rosales kopt daar de bal weg bij de vrije trap waar uh, NEC uit scoorde. kreeg Rosales overigens een gele kaart. Hij is er volgende week in de wedstrijd tegen Feyenoord uh, niet bij. en Vandaag uh, uh, mag hij nog wel zich uh, bewijzen. In deze wedstrijd tegen NEC in de ploeg gekomen bij Twente. Even kijken of deze aanval van NEC niet uiteindelijk nog ergens toe leidt. Nee, George schiet de bal met de buitenkant van zijn linkervoet. Bijna richting de cornervlag. Nee, niet eens bijna richting de cornervlag. Hij schiet hem gewoon richting de cornervlag. Doeltrap voor Twente bij de Enschedeers. In de ploeg gekomen Nicky Kuiper. Voor het laatst gevoetbald op 24 oktober 2010. Anderhalf jaar heeft uh, hij met knieën knieproblemen gezeten. En uiteindelijk uh, hij staat hij er vandaag eindelijk weer eens een keertje in. Uitgerekend uh, bij NEC. Hij komt namelijk uh, ooit bij Vitesse vandaan. Dus ze kennen hem hier nog. En dat heeft hij uh, in het begin van uh, zijn eerste minuutjes in ieder geval eventjes geweten. Opvallend dat hij er nu in ieder geval weer bij is. De linksback van uh, van Twente, Wiskerof probeert een steekbal te geven met een boogje richting De Jong. De Jong kijkt even naar Wischerof, zo van, uh, dat kun jij een stuk beter. En dat moet vandaag ook allemaal een stuk beter, want hier ga ik niet eens de moeite van, uh, ne voor nemen om de achteraan te lopen. Tien minuten na de rust en NEC heeft de voorsprong verdubbeld tegen FC Twente in de Goffert 2-0. Gaan we weer naar Bas Tichler bij Ajax tegen RKC met die magere 1-0. Maar toch een uitstekende sfeer in Amsterdam. Rara, hoe zal dat komen? Jansen met een vrije schop, het hoofd van al de wereld is dus dichtbij. De voeten van Vertongen nog dichterbij. Maar dan uh, heeft Zoet de bal te pakken op het schot van Vertongen vanaf de rand van het strafschopgebied. En als Zoet al snel uittrapt, mag RKC over een counter gaan dromen. Als Jansen tenminste bij de bal komt, schet voor het doel. Maar Jansen komt niet bij de bal omdat Blind, die ingevallen is voor koppels bij Ajax stevig ...maar correcte duel ingaat En daarmee heeft Ajax de bal weer terug via Vermeer. Zo even de eerste gele kaart van de wedstrijd. Die is voor Guy Ramos. Dat zal niemand een verrassing zijn. Voor niemand een verrassing zijn. Want dat is al de elfde kaart voor Ramos. Waar de eerder al Manolev bij PSV. Die inmiddels ook op 11 staat. Dat is het eredivisie-record. Elf. Nog nooit een speler die in een seizoen meer dan elf keer geel kreeg. We moeten denken aan types als Atteveld. Die bij Roda midden jaren negentig nog wel eens een kaartje kreeg. Zo heel af en toe van Galen. Ja ja, 1999 bij AZ. Maar dus nu ook. En je merkt wel dat Hans Kraai nooit lang in de Eredivisie gespeeld heeft. Dat, hè? <laughs> Als je met dit soort lijstjes. Nee, precies. We stonden er nog gele kaart op. Ik bedoel, je de, jonge de jongen krijgt. Ja, ja, ja, de jongen. Ja. Die jongen. Nee, precies. Nee, maar hij, uh, kijk, die Ramos gaat er nog wel overheen komen. Ook, want je pakt er nog wel een paar. Maar dit zijn nu dus 11. RKC heeft de bal. RKC heeft de laatste 5, 6, 7 minuten geprobeerd om wat te duwen. Nu een fout achterin. Oh, oh, oh. De Jong zit ertussen. Die gaat scoren. Ja, 2-0. Oh, Wat een blunder van RKC achterin. En daarmee geven de Waalwijkers de wedstrijd weg. Sime de Jong zeer alert gereageerd. Pikt de verkeerde terugspeelbal op. Die valt eigenlijk een beetje tussen keeper en verdedigers in. En uh, dan is de hoek helemaal niet zo ongelooflijk uh, makkelijk, hoor. Want... De keeper moet hij nog omzeilen, die komt uiteraard zijn doel uit. En dan is Drost nog uh, van de partij om een uh, poging te doen daar nog bij de bal te komen. Maar die poging is niet genoeg. Het is uh, Ramos die de bal eigenlijk, of Auwassar is het, die de bal verkeerd terugspeelt. En op de doellijn probeert, zoals gezegd, Drost nog een voet tegen de bal te krijgen. Maar dat lukt niet. En zo profiteert Ajax. Nou ja, dan lijkt het hier wel beslist met uh, Sien de Jong, die Ajax... Op 2-0 schiet. Het is zijn zesde doelpunt van dit seizoen. RKC mag weer gaan aftrappen. En Ajax staat op 2-0. Feyenoord-Utrecht, allerminst beslist met die 1-0. niet meer. Nee, het is niet echt een wedstrijd. Er zit geen spanning in. We zijn 57 minuten onderweg. Van der Gun is zojuist gebracht als joker bij FC Utrecht. Die 1-0 voorsprong voor Feyenoord dus op het bord. Sneijder Wesley, Sneijders broertje Rodney ervan af gegaan. En het publiek weet dat wel, want een fluitconcert voor Rodney Sneijder... omdat hij iets Amsterdams over zich lijkt te hebben als huurling van Ajax. Maar dat soort momentjes zorgen dan voor wat opwinding in de Kuip. Feyenoord nog altijd wel de baas. Utrecht is krachteloos, machtig probeert nu wel met een invaller uh, ja, de helft op te gaan van de Rotterdammers. Maar dan blijft het dan eigenlijk wel bij. Mike van der Hoorn in de ploeg gekomen een tijdje geleden voor Wuitens. Die zonder uh, man en bal in de buurt opeens op de grond uh, zat in de tweede helft. En dan vanaf is gegaan de centrumverdediger. Voorzet komt zomaar bij Utrecht. En oppassen op met Kennenta voor het doel. Loopt goed af. Schot van afstand en een redding nodig. Want uh, het schot is er wel degelijk van Johan Martensson. En dan zit er een uh, hand bij van de doelman van Feyenoord Mulder. Hier 1-0. Maar Frank... 3-0 en het stadion ontploft. 58 minuten onderweg. NEC nog een doelpunt erbij. En hij wordt gemaakt en daarom is iedereen hier zo blij. Gennaro Zeefuik scoort voor het eerst dit seizoen voor NEC. Centrale squids en Alex Pastoor liet hem maar staan. Liet hem maar staan, want uh, hij was zo belangrijk voor de ploeg. Aanspeelpunt verdeelde het spel goed. En we gaan naar Ragnar, naar de Kuip. Hij staat koud, twee minuten binnen de lijnen denk ik. Hij zorgt in minuut 59 voor de gelijkmaker. Jawel, in de Kuip in Rotterdam. Er liggen twee mensen achterin bij Feyenoord. Op de grond van de Gun maakt de doelpunt. Gefloten en gedaan door het publiek, maar dat telt allemaal niet. 1-1 in de Kuip, de goal van invaller van de Gun bij Utrecht. Bas Stichler in Amsterdam weet niet meer wat ze horen langs dat Kunnen ze nog bijhouden? Ja, dit is het gejuich dat hoort bij de tussenstand uit Nijmegen die hier op de borden verschijnt. Het geroezemoes al in de minuten daarvoor van de mensen die het dan net iets eerder wisten. Maar toen had de man die het bord bedient nog de tijd nodig om dat even in te tikken. Ajax staat zelf op 2-0 maar geniet dus vooral van de achterstand van Twente in Nijmegen. En heeft het gevoel dat het er helemaal terug is in de strijd om de titel. En heeft niet alleen dat gevoel, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Van Gerard de Groot, even een doelpuntje halen denk ik, bij Bloemendaal en Amsterdam. Nou, dat, dat moet een vergissing zijn. Het is hier gewoon nog 2-1 in het voordeel van Bloemendaal. Ik wil je wel zeggen dat er gespeeld is inmiddels 11,5 minuut. En uh, Bloemendaal, ja, staat een beetje onder druk hoor, van Amsterdam. Maar echt, echt aandringen doet Amsterdam absoluut nog niet. Dus gaan we weer even schaatsen. Sebastian Timmerman, zijn we aan het achtervolgen? We zijn uh, aan het achtervolgen in de massastart. Drie rondjes nog te gaan uh, bij de wedstrijd voor de vrouwen. Een van de onderdelen waarmee de internationale schaatsunie aan het uh, experimenteren... is en, een onderdeel dat best wel redelijk aanslaat bij uh, het peloton. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Twaalf vrouwen trouwens nu in de baan. En een Canadese rijdt aan de leiding. Heeft uh, geprobeerd te demareren. Nicole Garrido, daar is ze ook wel in geslaagd. Ze rijdt een uh, meter of tien. Uh, 20 voor Nameren nou zit inmiddels 30 voor de rest uit. En daarachter met nog twee rondjes nu op het uh, rondebord leidt Voske Tamar van der Wal. Oh, dat is ook leuk. Er staat op een schoot scorebord hier een 2 van nog twee ronden. Maar de bel klinkt dat het al de laatste ronde is. Dus dat uh, als het niet gaat op de tijd weten ze zelfs hier in Berlijn er nog steeds een rommeltje van te maken. Voske Tamar van der Wal die trekt in ieder geval nu daarachter wel het uh, pelotonnetje in gang. Mariska Huisman zit daar in derde positie. En Mariska Huisman won dit seizoen de wedstrijd in Astana. En vorige week in Ereveen. En moet nu proberen te winnen van Claudia Perstein. Die komt als eerste nu de bocht uit. Zij heeft goed gereageerd op de bel. En dan is het Claudia Perstein die hier de wedstrijd gaat winnen. Tweede wordt Mariska Huisman. Althans, tweede wordt zij op de baan. Maar er zijn ook twee tussensprints geweest. Waarin de, uh, de Australische broek Lochland wat punten heeft verzameld. Die kan er nog wel eens mee tweede worden in het klassement. Maar de winst, zoveel is zeker, gaat hier voor eigen publiek naar Claudia Perstein. En zo weer met 6-2 bij PSV en ben je titelkandidaat nummer 1. En dan moet je tegen NEC, staan, je zomaar met 3-0 achter Frank Wielard. Ja, daar word je bijna afgedroogd eigenlijk. En kansloos ook hoor, Twente. Vooral ook omdat ze zelf totaal niets creëren. Er zit geen enkele overtuiging in zoals het vorige week ging tegen PSV. Zo vol overtuiging en dat alles lukte. Dat zie je nu bij NEC. Zelfs alle dingen waarvan je denkt, het is eigenlijk mislukt. Komt toch allemaal nog goed voor de Nijmegenaren. Nu Plet, aardige steekpaas. Op De Jong. Maar De Jong heeft het vandaag niet. Krijgt nauwelijks ballen. Irriteert zich overal aan. Het hoort bij de ploeg. Die ineens een pak op zijn donder krijgt. Bij een ploeg waar ze daar eigenlijk niet op rekenen. Want Twente is hier toch gewoon. Ook al gaat het niet altijd even gemakkelijk. Is, is het gewoon om te winnen in de Goffert. Maar vandaag zit dat er niet in. Dat stralen eigenlijk beide ploegen in alle opzichten uit. 62 minuten onderweg. en NEC met 3-0 voor. En natuurlijk Babels die alle tijd neemt om de bal op, zijn, uh, op de rand van het doelgebied te leggen. En dan die bal naar voren toe te halen. Het publiek is ervoor uh, gaan staan. En het is natuurlijk ook opvallend. Want uh, Zeefuik, de man die doelpunten maakt. Elke keer als hij nu aan de bal komt gaat iedereen uh, zeker staan en ook nog staan juichen. Want iedereen verwacht nu ook dat Zeefuik nu die eindelijk een keer een doelpunt gemaakt heeft. Dat hij gelijk ook helemaal los is. Dus er moet nog meer komen vinden ze hier. Van de centrale aanvaller van NEC. Vrije trap. Dat in ieder geval. En twee vrije trappen vlogen er al in. Koolwijk heeft al twee assists op zijn naam staan. Want de goal van Seva kwam ook van een vrije trap van de voet van Koolwijk. Hoewel die deze vrije trap uh, laat aan uh, Schöne. Want de bal ligt aan uh, de linkerkant van het veld. En dus is het Schöne die de bal uh, in mag draaien. Richting de tweede paal zo meteen natuurlijk. Iedereen die kan koppen bij NEC weer voor de goal. Alleen de bal veel te laag. Rosales vangt hem op op de borst. En dan kan Twente counteren via Plet. En uh, Ola John, Ola John, bal in de voeten aangespeeld. Kan geen tempo maken, moet dat wel doen. Plet wel de diepte ingegaan. Bal hard voor de aanvaller van Twente langsgeschoten. Gewoon rustig opgepakt door Babels. En dan kan NEC weer komen. Ik heb geen idee hoe Twente dit nog te boven gaat komen. De 3-0 achterstand bij NEC. Fijn hoor, leek ook een grote winnaar te worden dit weekend. Staat ineens 1-1 achter. En een schot naast van Ruben Schaken nog wel een afzwaaier hoor. Het is inderdaad 1-1, 64 minuten op het bord. En daar ben je dus joker voor. Kreeg die bal opeens voor de voeten, Cedric van der Gun. En zal gedacht hebben, wat sta ik vogeltje vrij. Schoot die bal hard en droog voorbij Mulder. En zo is het gewoon gelijk in Rotterdam. Feyenoord heeft zich, terwijl ik kijk naar doelman Fernandes... die een keeperstrap gaat, gaat nemen bij Utrecht. Zo heeft Feyenoord zich in het zonnetje in slaap laten sussen vanmiddag in de eigen Kuip. Wel weer schaken aan de rechterkant. Eindelijk we van strijd op het veld van een echte wedstrijd. En dat is leuk. Duurt allemaal nog een klein half uurtje dus. balbezit zit voor Klaas in de middencirkel. Opening aan de linkerkant bij Nelom. Een van de mensen die op de grond lag bij die blessure of bij die goal van, van de gun. Was vooral Aastellerietus denk ik. In de hoop dat hij nog afgekeurd zou worden. Schiet hem aan van afstand. Maar dat gaat naast vanaf de kop van het strafschopgebied. Geschoten bij Feyenoord. En dat is een poging van Cabral. Helemaal niet zo verkeerd. Het publiek even op de banken. En dit soort momenten zal Feyenoord ze meer moeten krijgen in de resterende speeltijd in deze wedstrijd. Fernandes neemt de bal. Speelt hem naar die invallen. Nou, aan Van der Hoorn. Kidetti jaagt. Bal terug op Fernandes. Het veld ingespeeld. Klaasie ertussen. Opgepakt door Cabral. Halverwege de Utrecht helft, aan de linkerkant van het veld. Klaasie is meegegaan. Puntstrafschopgebied nog altijd op links. Draait de bal voor en de bal op het achterhoofd van Quintetti. Dan wil Bakal wel schieten. Zit Utrecht daartussen met uh, schut... En zet Feyenoord serieus druk met Mortensen. Verdediger bij Utrecht. Hij heeft ook de bal. En zal hem ineens naar voren gaan spelen. Dat gebeurt inderdaad richting Gerdent. Legt hem klaar voor Van der Gun. Dat zou helemaal wat zijn als hij dan voor zijn tweede nog opgaat. Het gaat in ieder geval de actie aan. Afvallende bal voor Kali. Maar wordt gestuit. Ik denk door Bakal. Er raakt er een geblesseerd. Is dat Bakal of is het hem niet? De scheidsrechter gaat even kijken hoe het met de Feyenoorder is. Die op de rand van zijn eigen strafsoepgebied ligt in dat schot is Van Kali de middenvelder van Utrecht. wist te kraken. Ik hou het even op een Bakal doelpunt te maken die daar ligt. 100% zeker ben ik eigenlijk niet. Nee, het is hem niet. Maar wie ligt daar dan wel? De wedstrijd is in ieder geval onderbroken. Het is allemaal tegen de zon in. En Feyenoord zit in de problemen opeens. Het is 1-1 in Rotterdam. 25 minuten voortijd. Michel Vorm terus dusver onpasseerbaar voor de Engelse lijstaanvoerder Manchester City. Swansea tegen Manchester staat halverwege 0-0 bij Manchester City. Ook in de basis Nigel Dion.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 Twee jaar geleden een hit voor Alloway Black. I need a dollar. En eh, we melden u wat tussenstanden. NEC Twente 3-0. Ajax RKC staat 2-0. Maar bij Feyenoord Utrecht racht naar 1-1. Zeker, en daar zit dus de spanning vanmiddag. Feyenoord zou een van de verliezers van het weekend kunnen worden. Hoe lang spelen we nog? Een dikke 20 minuten dus met die 1-1 stand. Nelom krijgt de bal van Cabral halverwege de helft aan de linkerkant van het veld hier voor de hoofdtribune. Vol in de zon iedereen. En Cabral raakt de bal kwijt. Duplan, hij uh, krijgt een tik van uh, Cabral. En die zal een gele kaart uh, gaan krijgen. Jawel. En het aantal loopt op deze manier op tot 5. Uh, tot en dat is toch uh, behoorlijk. Uw plan trouwens, de man die zojuist op de grond lag nog een keer gevaarlijk zien. Koppen de voorzet kwam twee, drie minuten geleden vanaf de linkerkant van de zweet Gerend. En uh, hij kwam hoog plan, maar kopte de bal uiteindelijk twee meter naast het doel van Erwin Mulder. Maar dat was wel degelijk een uh, flinke mogelijkheid voor FC Utrecht. Nu is de vrije trap genomen door Van der Hoorn. Uitermate zwak. Over een metertje of 80, opgepakt door Klaas. Zo in de voeten kreeg hij de bal de Haarlemmer. En opgebouwd aan de rechterkant. Het de balbezit is daar voor Leerdam. Kan de voorzet geven. Maar goed verdedigd daar door Bulthuis Op de rand van zijn eigen 16-meter gebied. bal gaat over de zijlijn en Feyenoord mag daar gaan gooien. In eigenlijk een wedstrijd die een kopie is van het duel van een week geleden tegen Groningen. Toen ik op dezezelfde plek zag dat uh, het ook maar krapjes was. Groningen scoorde uiteindelijk niet, raakte toen de paal via Bakuna. Utrecht kwam dus wel terug in deze wedstrijd en staat dus op 1-1. Uh, het uitverdedigen via Martensson gaat wat uh, ja, onorthodox. Want schiet de bal uh, rond de middenlijn de tribunes in aan de overkant van het veld. 20 minuten heeft Feyenoord toch om te winnen. Het is nu 1-1 tegen FC Utrecht. 1-1 daar, 2-0 bij Ajax, RKC en NEC FC Twente op 3-0. Eerder vanmiddag NAC PSV 3-1. Veel spanning terug in de competitie. We zijn heel benieuwd wat AZ vanmiddag gaat doen. Het speelt om half vijf in Doetinchem tegen De Graafschap. Graag tot zo. Op Laat de banken misgaan uit de als een de fenixen de andere herreizen. Prem Radagensjoen op weg naar het nieuws. Als we niet de oorzaken van de financiële crisis aanpakken... kunnen we de borst nat maken. Op zoek naar de bron. Laat het systeem kapot gaan. De wereld op uw stoep. Het is naïef om te denken dat we de banken maar hadden kunnen laten vallen. Elke werkdag, s ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn. It's Radio 1.